de met het renaissance emotionele... door geweld bij een Afrika zijn. Bij elkaar 45 doden gevallen.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 Burgemeester Rodervoog van het Groningse Loppersen wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft na aardbevingen. Gisteravond was vlakbij Loppersen een nieuwe aardbeving, dit keer met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De man is verantwoordelijk voor de winning van aardgas in het gebied. Door de winning verzacht de bodem en ontstaan aardschokken. Het zijn jaarlijks 30 tot 40. Volgens de burgemeester van Loppersen moeten mensen bij schade veel moeite doen om een kleine vergoeding van de land te krijgen. En daar hebben ze weinig zien in het en de vrouwste burgemeester.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 Naar Londen-Hydro, parijs charles de Gaulle en Frankfurt. De vier wolkenvelden en de zon wisselen elkaar af. Er staat weinig wind, met rond 23 graden verloren, tot 28 in het zuiden. Morgen volop zon met temperaturen rond 30 graden. Dit was het. Dit is het landen van het velden van de AWD. In de randstad staat een file op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de AVD-Dendel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Na ruim 40 jaar weet Hentje precies wat uw slaapkamer nodig heeft. Van complete bedden, boxsprings, matrassen tot bedtextiel. Hentje Dekbed in Amsterdam en Zandvoort. De winkel in Zandvoort is ook iedere zondag open. Kijk alvast op HeintjeDekbed.nl <hieriging>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 Thank you. Ik ken al Voor zomer en heel veel zomer in. Dit is CFM Zandvoort. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Wake up everyone. How can you sleep at that time? Listen as the dreamers do you. Listen to your voice. The one man tells you the taste as the tip of your tongue. Don't wanna wait Before the dream It's over I'm gonna stay It's fine. Guess I I know it I If I Guess I'll make it all right. I keep my life on a heavy rotate Just an empty room, no one in a way, and over to a table at this miniature cafe. I am finally there, and all the angels I don't. Want Aan rustig toe. we in twee minuten niet meer door? De dan we van le Het aan te zien. zien.